Acht uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het meldpunt pur slachtoffers heeft sinds gisteravond tientallen mails ontvangen van verontruste burgers. Daaronder zijn volgens het meldpunt minstens tien nieuwe zware gevallen van mensen met gezondheidsklachten die ze in verband brengen met pur isolatie Ook hebben zich twee oud-medewerkers van isolatiebedrijven gemeld met gezondheidsklachten.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 Het ministerie heeft zich aangesloten bij een civiele zaak tegen de wielrenner... die in 2010 in gang werd gezet door oud-ploeggenoot Floyd Landis. De claim kan oplopen tot 75 miljoen euro. Armstrongs advocaat stelt dat US Postal heeft geprofiteerd van de sponsordeal. Onbekenden hebben in Frankrijk koeien van een Nederlandse boer gedood. Vijf van zijn tachtig koeien zijn met een kogel van dichtbij doodgeschoten. Een zesde heeft een schotwond, maar leeft nog. De Nederlander is sinds 2010 boer in de Haute-Corbière. Volkswagen heeft vorig jaar een recordwinst geboekt van bijna 22 miljard euro. Blijkt uit de voorlopige jaarcijfers een stijging van bijna 40 procent.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 Expert is 45 jaar en dat vieren we 45 weken met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een AEG 1400 toeren wasmachine met 45 maanden garantie van 549 voor 449 euro. En bij Expert kunt u al 45 jaar rekenen op de beste service. Ja, Expert begrijpt het. Zonnepanelen, voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl.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 Goedenavond, welkom in dit half uur praten hier in de studio... met de oud PvdA-kamerlid mevrouw Siepie de Jong. 72 jaar inmiddels en er wordt vanavond ook gevoetbald. We gaan over naar het stadion van Willem II. De hekkensluiter speelt tegen NEC. Voor ons in Tilburg, Richard van der Made, Richard, hebben ze het al warm op de tribune? Nou, ik denk het niet. Er moet wel heel wat gebeuren. Willen de mensen het vanavond warm krijgen? Een snijdende Noordoostenwind giert hier eigenlijk door het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Maar het gaat uitstekend met de thuisploeg. Want al na anderhalve minuut staat het 1-0 voor inderdaad de hekkensluiter in de eredivisie. Het verschil vijf punten met VVV. Een prachtig doelpunt van Robbie Haamhout die de bal in één keer op zijn slof nam na een voorzet van Joachim. En zo leidt Willem II dus al na nu 3,5 minuut op de klok met 1-0 in een ijskoud Tilburg. Maar er viel al wat te juichen voor, hè. de mensen die gelukkig naar de tribune zijn gekomen. Goed, we horen je later terug als er uh, ontwikkelingen zijn. Ik zei het al, de gast hier in een te hete studio in Hilversum. <laughs> Oud-P van de A kamerlid Sipi de Jong. Um, kamerlid in de jaren zeventig. U bent uh, tien maanden was het, hè? staatssecretaris geweest in het vechtkabinet van 8-2. Voormalig burgemeester van Leek, lid van het pvda partijbestuur En uh, ja, u maakt zich ernstig zorgen over de afbraak van de bejaardendhuizen. Daarvoor bent u hier vanavond te gast. Laten we eerst nog eens even luisteren naar dat wat het nieuws... Beheerste deze week. Het bejaardenhuis verdwijnt helemaal. Het kabinet wil dat ouderen thuis blijven wonen. De komende jaren moeten 800 verzorgingshuizen dicht. En dat treft vooral ouderen die weinig zorg nodig hebben. Ouderen kunnen best langer thuis blijven. Voor hulp moeten ze aankloppen bij familie en thuiszorg. Mevrouw de Jong, welkom. Um, wat verontrust u hieraan? Uh, wat me eigenlijk verontrust is dat er een heleboel dingen tegelijk aan de gang zijn. Uh, we zitten in zwaar financieel weer, de economische recessie. Um, en dan krijg je de boodschap te horen vanuit de Rijksoverheid. Ja, ook de zorg besteedt te veel geld, gaat te veel geld om. Uh, het is te duur. We moeten op allerlei punten bezuinigen. Zowel de kortdurende zorg als de langdurende zorg. Dus die boodschap klinkt steeds weer... Oké, okay, dat er bezuinigd moet worden, dat is helder. Ja. Maar wat bevalt u dan niet aan die boodschap? Um, nou, ik snap die boodschap wel. Maar um, als daar hele grote veranderingen mee gemoeid zijn... in hoe je met elkaar omgaat, um, hoe je oud wordt... Uh, wat er voor mogelijkheden zijn als je hulp nodig hebt... Uh, hoe dat geregeld moet worden. Als je daar de discussie niet van meet af aan goed opvoert... dan krijgen mensen al gauw het gevoel dat ze met de rug tegen de muur staan. Dan gaan ze de slachtofferrol in... Terwijl ik denk dat het belangrijk is dat je mensen meeneemt in het denken over... zou het ook kunnen zijn dat we bijvoorbeeld in de zorg... de dingen niet helemaal goed meer geregeld hebben, dat we zijn doorgeschoten... De Algemene Wet bijzondere ziektekosten bijvoorbeeld was echt bedoeld voor bijzondere ziektekosten. Nou, we, zijn we daarin te ver doorgeschoten? Ja, zeggen we dan met z'n allen. Dan moet je terug gaan ploegen. De voorzieningen gaan eruit en die moeten weer gewoon of betaald worden. of je vraagt er een andere voorziening voor. in de vorm van subsidie of een tegemoetkoming bij een lokale overheid. Dat zijn allemaal dingen die zijn behapbaar. Maar nu gaat het in hele grote stappen. Um, een, een systeem wat nog maar een paar jaar geleden is ingevoerd... zorgzwaartepakketten, 1, 2, 3, 4, 5, mm -hmm. 6, 7... Nou, daarvan, uh, dat was echt bedoeld om goed te kijken... wie heeft nou welke hulp in welke omstandigheden en welke zorg nodig. Uh, daar worden meteen de onderste 1, 2, 3, 4... dat telt meteen lekker op, uh, worden uh, bijna weggeschrapt... Wat is concreet, zeg maar, nu voor als je ouder wordt... de belangrijkste verandering die als het kabinet zijn zin krijgt... Uh, staat te gebeuren, waarvan u zegt... Dat kan ja. je niet. Nou, nu kon je, als je naar een verzorgingshuis gaat... dan krijg je een indicatie. Ja. Je moet, en dan heb je recht op die voorziening. Uh, wat er gaat gebeuren is dat... Uh, die, die 1-2 die ik zei, hè, dat gaat al. Niet te technisch. Ja, dus Eigenlijk... bij 2013 is dat ja. al een verandering ja. die ingegaan is. Je moet eerst met iedereen praten. En dat wordt in de toekomst de gemeente zo van... nou, ik heb hulp nodig... Uh, dan gaat er iemand zeg maar, van de gemeente of namens de gemeente met jou praten. En met de familie om tafel. Die zeggen, wat voor uh, hulp, vrienden, netwerk hebt u? Wie kan wat doen? Wie kan bijspringen? En dan komt daar ook in aan de orde van, nou als dat allemaal niet kan, dan moet er misschien professionele hulp komen. Mm. Dus het is niet zo van, we zien dat u hulp nodig hebt, u krijgt een indicatie, dus u heeft recht. Maar nee, we gaan eerst met iedereen om tafel. En dan gaan we bekijken hoe het georganiseerd moet worden. Dat uh, dus op zich vind ik dat niet slecht. Dat nee, maar ik maar dat... als een oudere de greep op zijn omgeving verliest... Um, hoe makkelijk is het dan om uh, al iemand met iemand aan tafel te komen? Nou, maar daar, is, daar, heeft, daar heeft net de staatssecretaris in de Tweede Kamer... Uh, ook een uitspraak over gedaan en ook een brief geschreven... als je de regie kwijt bent heet het. En als je echt helemaal afhankelijk bent, daar is nog een kern AWBZ, blijft daarvoor over. Dus dan is nog de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, een kern AWBZ is nog van toepassing. Het gaat dus om die situaties waarin je nog wel het overzicht over je bestaan hebt en waarin je nog wel heel goed mm -hmm. ook kan meedenken van uh, hoe zou ik het willen, Wat, uh, hoe kan het georganiseerd worden. En dat kan dus, zo'n gesprek wordt dan gevoerd onder leiding van uh, iemand die daar ook voor doorgeleerd heeft, om het zo maar eens te zeggen. Dus dat vind, ik, dat vind ik niet slecht, dat je dat soort dingen regelt. Alleen, we beginnen nu pas goed te denken over... Hoe moet dat dan? Terwijl als je kijkt naar de techniek, hè, daar staat de krant dan ook te vol van. Meteen ook een adviesbureau zegt: Oh, maar dat betekent dat er zo en zoveel zorghuizen gaan verdwijnen. En dan roept een ander: Nou, nee, maar dan kunnen ze die kamers toch verhuren? En dan zegt weer een ander: Nee, maar dat lukt helemaal niet, want die kamers kun je zo niet verhuren. En dat ja, is een te laat lage in te springen. Ik ja. was in dagblad Trouw. Stond er: het is een, een, een, een, een onderzoek van Berenschot wat doorgerekend is ja. dus voor 18 vierkante meter. Gaan ze dat uit elkaar trekken? Voor 18 vierkante meter zou je dan nee. 900 euro ja. huur per maand moeten betalen. Ja. Dat moet het opleveren, anders uh, ja, heeft het geen het zin. Dat gaat natuurlijk niemand straks meer op kunnen brengen. Ja. En, en dan wordt de zorg... komt dan weer uit zeg maar een centrale pot. Ja, nee, maar ja. dat bedoel Do ik. Dus er de, de gaan een heleboel dingen gebeuren tegelijk. Maar het eilt na. Dus eigenlijk zou je... Uh, maar wat gaat er dan mis in de communicatie? Ik zie vanavond ook ouderen, de opening van het 6 uur journaal. Uh, we gaan nu al ons spaargeld, maar gauw uh, hè, weg ja. aan de kinderen. Want uh, 2200 euro per maand ben ik straks kwijt... als ik in een verpleeg- of een verzorgingshuis zit. Nou, ik, ik weet niet of het zo technisch... Wat gaat er nou mis in de communicatie? Kijk, we, zijn, we hebben een lange ontwikkeling achter de rug. Ik denk dat... Uh... Uh, nou ja, ik ben een sociaaldemocraat dus van afkomst... dat we heel erg blij waren met de verworvenheid... dat oude mensen niet meer afhankelijk zijn van hun familie en kinderen... Want dat heeft ook hele nare kanten gehad. En dat waren natuurlijk vooral arme mensen die afhankelijk waren. Want de mensen met geld die redden zich wel. En het was een grote verworvenheid dat je en een pensioen had... en zelf kon beslissen, bijvoorbeeld vroeger... het heet nu verzorgingshuis, maar vroeger in mijn jeugd was het bejaardeoord. Ja. Hè, dan kon je je laten inschrijven. Nou, dan was je gerust van uh, ik sta op de wachtlijst en er wordt voor gezorgd. Er dus is helemaal geen plek. Nee, maar die ontwikkeling van je kunt voor jezelf blijven zorgen, je kunt zelf de regie houden, je wordt niet afhankelijk, je bent niet meer afhankelijk van familie. Dat zit natuurlijk allemaal in onze genen. Dat, dat zit is in ons wat u en zeg maar bloed. met elkaar in de jaren 70 en 80... Uh... Nou, dat begon al in de zestiger jaren, ja. hè? Dat, uh, is opgebouwd. Dus dat ben je ook zomaar niet kwijt. Hè? De angst van, oh jee. Ik heb geen geld meer voor wat ik wil regelen. Of uh, ik word afhankelijk van mijn kinderen en dat wil ik ze niet aandoen. Of uh, ik heb geen kinderen en ik ben alleen. En hoe moet dat dan? He, dus, uh, we komen uit een tijd waarin je dat helemaal hebt opgebouwd... en nu ineens zie je dat wegvallen... terwijl uh, al die harde feiten vooral gecommuniceerd worden. We hebben het geld niet meer en het moet anders en het moet efficiënter. Maar nog niet de discussie goed gevoerd wordt met iedereen... van ja, wat voor maatschappij willen we nou? Wat hebben we nou mm -hmm. voor handen om het goed te regelen? Wat verontrust u nou concreet het meest? Nou, wat mij, en nou dan zeg ik het een beetje op zijn Noordelijks, denk ik. Wat Doe maar mij, wat mij begroot, is um, dat, dat mensen wellicht soms ook onnodig angstig worden gemaakt. Um, omdat. Alle, uh, kijk, als je in de politiek zit, dat was het, het mooie ook van Kamerlid zijn, je krijgt nooit meer zoveel informatie tegelijkertijd voor je neus als, als wanneer je volksvertegenwoordiger bent. Ja. En dan zie je ook verbanden. Dan kun je ook denken van nou ja, we praten dit half nu over deze wet, maar er is een andere ook in, in, in de maak en dan, en dan repareren we weer dingen. En dat overzicht hebben Gewone mensen en gewone kranten lezen ze dus niet. Dus uh, je, je wordt ook wat angstig van uh, wat er allemaal gebeurt. Op je afkomt. Wat ja. op je afkomt. En dat vind ik... Um, dat vind ik Inderdaad erg, maar even, even in één stelregel, dit kabinet staat dus voor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dat waren ook vorige wonen. kabinetten al. Hè? Die beweging is al langer ingezet. En ik denk dat ook een heleboel mensen heel graag zo lang het... mogelijk thuis willen blijven wonen. Ja, precies. Maar, maar waar gaat het nu dan mis? Nou, de, de angst van als, als ik niet meer thuis kan wonen, uh, wat dan? Is er dan wel uh, genoeg hulp voor mij? Of zelfs nu ook al, omdat er bezuinigd wordt in de thuiszorg. Uh, als ik, ik wil graag zo lang mogelijk thuis wonen. Maar als ik dan afhankelijk word van familie en vrijwilligers. En, en die moeten het allemaal regelen en op elkaar afstemmen. Dan, daar raak je heel onrustig van. Ja. Want als je uh, kunt rekenen op, ik krijg hulp. En het is een professional. En natuurlijk springen... Familieleden ook bij en springen vrijwilligers bij. Ik heb. Wij hebben dat in de familie ook net gehad met mijn moeder, die vorig jaar was 97 jaar oud, overleden is, die is ook uiteindelijk naar een verzorgingshuis gegaan en een verpleegunit. Maar je blijft bijspringen ook als, als familie. Ja, daar kom ik zo over te praten. Uh, diezelfde PvdA, waar u lid van bent en waardoor u dat in de jaren 70 en 80 op deze manier zeg maar, heeft georganiseerd daarvan zegt u nu, die breekt hetzelfde gewoon keihard af. Nee dat, ze... zeg ik nee? Niet. nee, dat zeg ik niet. Uh, want uh, uh, ik denk dat uh, de Partij van de Arbeid zeer uh, doordrongen is... van uh, uh, kijk ook naar, naar de discussie binnen onze partij... dat mensen uh, bestaanszekerheid nodig hebben, bijvoorbeeld... En, en, en een verbinding met wat er in de maatschappij gebeurt... om, om uh, uh, gelukkig te kunnen leven. Dus dat als randvoorwaarde wordt, wordt steeds ingeboekt, zal ik maar zeggen. Uh, maar waar het... Uh, we hebben ook een heel versnipperd politiek veld in Nederland. Hè? Dus uh, waar het aan ontbreekt is denk ik een soort um, algemene discussie. Waar, je, waar ga je heen met elkaar? Wat voor mm -hmm. maatschappij ga je naartoe? Ja. Nou, ik, ik zou u zeggen waar de PvdA-kamerleden heen gaan. Die zijn op zorgtour. Vroeger gingen ze ja. op tiende toe. En de meeste zijn er met de krokus op vakantie. Ja. Maar ze gaan op zorgtoer. Ze, zijn, ze worden verplicht gesteld om uh, naar een verpleeghuis of ja. naar een zorginstelling te gaan. En nou, Jacques ja. hebben vanmiddag gebeld en even gevraagd: naar zijn ervaring nodding. Ik ben zelf op bezoek geweest bij Buurtzorg Nederland en die werken met, uh, met kleine teams van verpleegkundigen. En uh, ja, die werken gewoon echt nog met, met een beleving en met passie en met bezieling uh, voor, voor de, in dit geval de ouderen in Bolswart in de wijk. Je zag ook dat er vijf verpleegkundigen die hadden vroeger voor grote organisaties uh, gewerkt. Die zeiden, nu ben ik eindelijk weer bezig met ouderen als verpleegkundige, zoals ik het ja, ooit bedoeld was. Het, het is niet, het gaat ook om van hoe kunnen we dingen toch weer anders organiseren met elkaar. Natuurlijk zit er ook altijd een, een, een prikkel in van, ja, er moet bezuinigd worden. Maar ik denk dat we met elkaar ook aan toe zijn van... hoe kunnen we zorg beter organiseren? Is het niet op sommige plekken te ver doorgeschoten? Willen we het op deze manier in een, in een moderne verzorgingsstaat die we zijn als Nederland? Dat zei u ook, al. dan denk ik... hebben jullie allemaal hetzelfde stuk gelezen? Dat doorgeschoten en... En ik, het komt mij ook een beetje raar over dat als komen ze dan van een andere planeet dat ze nu op, op tour gaan. Alsof je, je komt als burger toch, of met je ouders of met andere mensen. Als je deel uitmaakt, je bent tweede Kamerlid, dan kom je toch op dit soort plekken. Nou, kijk, een, een kamerfractie um, heeft allerlei deskundigheden en, en, en gebieden verdeeld over Kamerleden. Dus er zijn ook Kamerleden die daar echt gespecialiseerd in zijn, in zorg. Maar het is ook heel goed. Als jij alleen buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking doet, dan kom je niet, dan word je ook nog wel benaderd, natuurlijk, door mensen. En je hebt je eigen ervaringen. Maar het is ook heel goed om te zeggen, wij willen als totale fractie die discussie over de zorg uh, even heel intensief uh, voeren. En we gaan allemaal op tournee uh, naar verschillende instellingen en, en uh, om te praten. Want het is ook belangrijk om met de professionals te praten. Die mensen uh, die weten heel goed uh, waar ze het over hebben, wat ze willen. Dat doen ze meestal met hart en ziel. En ze hebben ervoor doorgeleerd, omdat ze juist vinden dat die zorg heel goed moet zijn. Dus praat met z'n allen, ook eens met die mensen. Goed. Um, ik zou, u was Kamerlid geweest, u heeft dat op een bepaalde manier ook uh, aangepakt. Um, en toen werd uw eigen moeder ziek. Hoe, hoe verhoudt zich dan zeg maar, die, die politieke realiteit die u vorm heeft proberen te geven... met datgene wat u privé heeft meegemaakt? Was dat, was dat wat u zich had voorgesteld? Hoe, hoe word je oud? Nou, ik denk dat, dat kun je niet zo echt met elkaar in verbinding brengen. Uh, na het Kamerlidmaatschap ben ik onder andere burgemeester geworden. Dan ben je ook heel uh, lokaal betrokken. Dan volg je die ontwikkelingen ook redelijk. Uh, en je kijkt uh, redelijk kritisch naar voorzieningen ook. Dat, dat heb je wel meegekregen. En um, je merkt, uh, wat, wat mij in zijn algemeenheid uh, wat benauwd uh, maakte de laatste jaren... is dat het opleidingsniveau daalde. Um, en um, wij zijn in de familie nogal kritisch hebben... Uh, uh, mijn zus is verpleegkundige bijvoorbeeld. Ik heb ook een jaar in het ziekenhuis gewerkt dus, ja. en, en in de zorg gewerkt als maatschappelijk werker. Dus je kijkt ook, ook met half professionele ogen daarna. En daar hebben we ook wel eens wat uh, opmerkingen over gemaakt. Maar ik denk dat in de ervaring met onze moeder, dat we, dat we de. Het meest benauwde mij dus dat ik dacht... Van het opleidingsniveau moet niet dalen. Eigenlijk moeten die mensen allemaal een goede opleiding... Mm -hmm. en een goed, goed salaris hebben voor, voor maar, het wat werk trof je wat trof u dan ze aan zeg maar, op, de, op de werkvloer? Nou, ik denk dat... Um, um, ja, als, je, als in een verzorgingshuis er veel mensen ziek worden... dan is de organisatie daar niet op ingericht. En dan moet je echt ook als familie bijspringen... Um, en dan zie je dat, dat een piek in een crisissituatie... dat dat heel moeilijk uh, op te vangen is. Dat vind ik eigenlijk raar. Mm -hmm. He, dat je denkt van nou, je, er kan in een instelling van alles gebeuren. Dus dat moet, dat moet eigenlijk wel kunnen. Dus dat, uh, dat was een van de dingen die me opviel. Of uh, ik weet toen mijn moeder net was in het verzorgingshuis... wat overigens een heel goed verzorgingshuis was en is... Uh, dat er... Uh, emmers in de gang stonden waar um, luiers in gegooid werden. En dat stonk. Dus niet in, in een spoelkeuken of weet ik wat. Mm -hmm. Daar hebben we meteen wat van gezegd. Zo van, hé, hey, hier wonen toch mensen. Zet je ook ja. thuis niet op de gang. He, dus, gewoon, dus ook een soort van, dat merk je niet meer als je daar bent. Van er zijn zoveel mensen in continent. Nou, he, dat, daar staat zo'n ding. Dat weet dan iedereen wel. Um, dus dat, he, ja... Dat is een beetje beroepsafwijking dan, zal ik maar zeggen. Nou, dat is heel gemakkelijk te repareren. Er zijn veel ergere dingen. Uh, dus wij hebben met onze moeder heel erg geluk gehad... Van, uh, dat we dus in een goede omgeving zaten. Ja. We gaan even terug naar, naar Tilburg. Uh, Richard, wat is uh, nog steeds stand 1-0 e in het voordeel van, uh, van Willem II? Inderdaad, 20 minuten bijna gevoetbald in Tilburg en Willem II koestert nog steeds die uh, toch verrassende 1-0 voorsprong overrompelde. NEC, de linkerkant lag helemaal open na anderhalve minuut al en een fraaie goal van de Belg Haamhout zorgde dus voor een uh, verdiende voorsprong voor NEC. Het is nu, of voor Willem II moet ik natuurlijk zeggen, NEC is nu wel wat beter in de wedstrijd aan het komen. Nu een aanval over de rechterkant en een schot van Valkenburg, de aanvallende middenvelder dat een metertje naast de kruising gaat. Eerste serieuze schot op het doel van Mul, de de logische keeper van Willem 2, 1-0. De voorsprong halverwege ongeveer de eerste helft hier in Tilburg. Dit is Radio 1. Tot half negen, Twee Dingen. Met Annette van Tricht. Ja, de bezuinigingen van het kabinet dreigen een harde klap toe te brengen aan de bejaarden te huizen. En volgens uh, onze gast Sipi de Jong, oud a kamerlid een, uh, een slechte zaak. Wat, wat zou u de huidige bestuurders uh, aan willen bevelen? Nu ook met alles wat u met uw eigen moeder uh, heeft doorgemaakt. Nou, ik, dat heeft niet zozeer met mijn eigen moeder uh, te maken. Ik denk, het, het allerbelangrijkste is... dat je, uh, dat je weet uh, met elkaar uh, waar je naartoe wilt. En dat het niet holle achterbezuinigingen aan is. Um, er kan binnen de zorg een heleboel geregeld worden, denk ik, als er minder bureaucratie is en minder protocollen en meer uh, overgelaten wordt aan professionals. En want we hebben een tijd achter de rug dat toezicht op toezicht op toezicht wordt gestapeld en inspectie op ja. inspectie. Ja. Uh, de inspectie is ook nodig. Toezicht is ook nodig. Maar, maar komen de, mensen, de professionals nog wel aan hun echte werk toe? Ja, daar komen ze ook ja. wel aan toe. Maar die klagen zelf uh, dat het, het papierwerk... zal ik maar zeggen, uh, onevenredig veel ruimte heeft genomen. Dus uh, ik denk dat, uh, dat de beweging ook wel terug is ingezet op diverse ja. plaatsen. Nou, Jacques Monais sprak er ook al over... Van, uh, dat de professional meer aan de bak is... en dat het met minder managementlagen georganiseerd wordt. En dat, uh, dat helpt, uh, denk ik wel... Dus uh, het, het, gaat er, uh, het gaat erom dat je met elkaar weet wat de consequentie is van dingen die je roept. En dat je niet eerst roept van oké, okay, nou gaan we uh, die en die dingen ja. doen. En dan vervolgens krijg je allemaal lawaai overal. En zeggen ja, dat kan niet of het kan alleen maar onder die voorwaarden. Maar dat je... Uh, dat je inbouwt, dat je eerst maar eens uitzet... van wat zou er gebeuren als we het zo en zo doen. En wat voor soort maatschappij willen we dan? En met wie voeren we daar de discussie over? En, en uh, kunnen we mensen meenemen? Helder. Eigenlijk geen, om een trainer te citeren... geen hots-klots-begonia-politiek. Ja. Gewoon ja. bedenk nou met z'n allen wat je wil, welke kant je op wil. Ja, uh, ja, ja. neem mensen mee. U bent al jarenlang ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Zeilen. Dat is een gehandicaptenzorginstelling in Groningen. En we hebben gebeld met Hetty de Wit. En uh, zij vertelt het volgende over u. Mevrouw de Jong is iemand die met twee benen op de grond staat. Die vooral altijd kijkt wat doet mijn besluit of wat doet ons besluit met mensen. En ja, dat tekent haar. Ze kan in voeten ontsteken of uh, ze kan echt... Gepassioneerd worden op het moment dat ze zingt en voelt dat mensen bedreigd worden in hun bestaan of in hun bestaanszekerheid. Ze heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel en dat, ja, dat laat zij, ze kan het ook niet anders, dat laat ze altijd meespreken in alles wat ze doet. Ja, Wat, wat is de aard van het beestje? Dat u echt kijkt van wat, wat doet het met de mensen? Ja, maar ik denk daar, daar, ik ben als maatschappelijk werker gevormd. Hè? Um, dat is mijn uh, professie oorspronkelijk. Mm -hmm. Dus dat raak, je, dat raak je niet kwijt. Uh, want daar leer je om je te verplaatsen in anderen. Om mee te kunnen voelen waarom zit iemand zo in elkaar... en waarom doet hij of zij zus of zo. Kreeg u dat al van helemaal van jongs af aan mee? Wat, wat nou, ik voor, denk wat dat voor ik gezinnen? uit een gezin kom... waar, waar uh, sociaal rechtvaardigheidsgevoel sterk aanwezig was. Wat ja. was het voor gezin? Een, een, nou, een kerkelijk meelevend uh, hervormd gezin. Uh, vader en moeder, boerenzoon, boerendochter van het Fries-Groningse platteland. Mm -hmm. uh, mijn vader was ambtenaar bij landbouw. Toen ik in de kamer kwam kreeg ik ook landbouwportefeuille, onder andere. Dus toen werkte hij ook nog op ministerie. Dus dan voor veel ambtenaren was ik de dochter van de jong in plaats van mezelf, zal ik me zeggen. <lacht> dat kon je als rode vrouw niet over de kant laten gaan, uh, Nou, dat vond ik prima. Ja. Uh, Gelukkig. Uh, maar uh, ik weet nog dat mijn vader zich als ouderling heel boos maakte... over mensen die de kerk verlieten en de kerk liet ze gaan. Uh, die ging daar niet naartoe. Uh, zo van, je laat mensen toch zomaar niet gaan. En wij hadden ook altijd wel thuis, dat was al in de oorlog, zo in Breda waar ik geboren ben, maar ook in Amersfoort waar we toen woonden. Af en toe wel mensen op bezoek die wij dan tante of oom noemden, maar die of in de oorlog een poosje bij ons woonden, of later op zondagen, ja mee aten. He, dus het, het gevoel van je bekommert je uh, niet alleen om jezelf, maar de, maar de wereld is groter, uh, dat zat er vroeg in. En uh, ja, mijn ouders hadden na de oorlog uh, PvdA één keer gestemd, de doorbraak. Ik had twee pakers die ook erg maatschappelijk betrokken waren. Dat zijn opa's, hè, pakers? Ja, ja. ja. Paak, die ook Paak, erg de, maatschappelijk ja. betrokken waren. De een was uh, raadslid voor de vrede democraten De ander zat in het waterschapsbestuur. En ze deden nog veel meer, dus het zit wel een beetje in de genen. En zij hadden doorbraak gestemd, zo van kerk en samenleving... moet meer op elkaar betrokken zijn. Nou, later raakten ze daar weer wat van af. Maar uh, uh, toen ook wel weer terug, want uh, uh, als er gestemd moest worden... ja, zo was het nog bij die generatie... Um, toen, toen dobbelden ze. Dat, dat was heel typisch bij mijn ouders. Want ze vonden dat PvdA en CDA eigenlijk altijd met elkaar moesten regeren. Dan stemde de een PvdA en de ander CDA. Zo, dat verdeeld, was, ja. was het eerlijk verdeeld. Ja, ja, ja. Mijn sociaal rechtvaardigheidsgevoel stond dus bij hen ook al heel erg. Uh, uh, voorop. Dus... Ik, ik, ik wil nog even iets anders met u bespreken. 30 april aanstaande, de inhuldiging. Ja. Ja. Uh, in uw tijd, in de jaren 80, 1980, uh, kon u ook bij die inhuldiging zijn? Zeker. U bent wel koninklijk onderscheiden, maar uit principiële overwegingen... was u niet in de kerk? Nee. Nou, dat snap ik niet. <laughs> Nou, de koninklijke onderscheiding is pas in 2003 gekomen. Ja, ik heb al eerder één, als je als staatssecretaris of minister aftreedt... toen was het nog zo, dan kreeg je ook een koninklijke onderscheiding. Maar dat hebben we met een aantal van ons geweigerd. Want je deed je werk en om daar nou koninklijk onderscheiden voor te worden... dat hebben we niet gedaan. In 2003 heb ik hem wel geaccepteerd. Maar ik vond dat als je beëdigd wordt als Kamerlid... dan leg je dus de eten op de grondweg af of je legt de belofte af. Dat heb ik gedaan. En als er een nieuw staatshoofd komt, dan hoef je dat niet te herhalen. Halen, want dat staat buiten kijf. Uh, dat, dat was uw principiële bezwaar? Dat is mijn principe. En als volksvertegenwoordiger is het volk jouw hoogste werkgever. Ja, ja. En, en dat doe je binnen de grondwet. Oké, okay, ik onderbreek u even. Richard van der Made in Tilburg is er gescoord. Ja, een heel bijzonder en zeer ongelukkig moment voor Willem II. Het is 1-1 geworden in Tilburg en een eigen doelpunt van de vleugelverdediger Cornelissen. Een ervaren voetballer die de voorzet van Platje niet zag aankomen. Omdat Kaui, een andere centrale verdediger van Willem II, voor de bal wilde gaan. Toen toch ineens bukte en de bal kwam op het hoofd van Cornelissen. Heel ongelukkig, maar buiten bereik van Mul plofte de bal tegen de touwen. En zo staat het in Tilburg dus weer gelijk. Dankzij een eigen doelpunt van Tim en Cornelissen, NEC dus, gelukkig. Want het speelt niet heel erg best. De nummer 7 van de Eredivisie tegen de Hekkensluiter. Maar dat is op het veld eigenlijk niet terug te zien. 1-1 na 27 minuten. Dankjewel, Richard uh, Wastel. Richard van de Made vanuit Tilburg. Uh, mevrouw de Jong, ja, heeft u er nou achteraf geen spijt van? Ik bedoel, burgers vechten nu om die kerk in te komen bij Willem-Alexander. En u heeft hem in 1980 laten lopen. Nee hoor. Nee. nee, dat vind ik. Uh, ja, af en toe heb ik van dat soort principiële gevoelens, ja. zal ik me zeggen. Ik heb ook altijd tegen de kernmachtparagrafen bij de begroting van de Defensie met een aantal anderen gestemd. Dat was ook uit een, prins, een soort principieel zijn. Ja. Want ik, ik zat even al uw nevenfuncties ja. ook door te nemen. Het, het Groningen Paard, daar was u voorzitter van. Ja. Waarom? Um, toen ik in Leek kwam, toen was Leek Hengstehouder eigenaar van de laatste uh, hengst van het Groninger Paard, bijna uitgestorven. Um, die vereniging was nog geen apart stamboek, wilde wel een apart stamboek worden, uh, want het KWPN erkende die sfokrichting niet. Um, ze hadden een voorzitter nodig um, en ik had landbouw gedaan in de Kamer, dus ze dachten die burgemeester die moet maar even ons helpen. En uh, dat is wat langer, heeft wat langer okay, geduurd. Elk paard heeft zijn eigen karakter. Uh, ja. Kunt u zichzelf vergelijken met een Groninger paard? Nou uh, ja, een Groninger paard is zeer stabiel. Uh, overal inzetbaar. Uh, heeft een uh, fantastisch karakter. En een, um, een mooie forse bouw. Dank voor uw komst. Fijn dat u er was. Sieper de Jong, oud-PVNHK, Kamerlid. die maakt zich zorgen over de afbraak van de bejaardenhuizen. Um, we gaan eventjes kijken wat er hierna gebeurt. Zometeen het nieuws. Freddy Fontein is inmiddels aangeschoven. Maar even we gaan naar Willemijn Veenhoven. Want BNN Today neemt het programma na half negen over. Willemijn, wat gaan jullie doen? We hebben het keihard geprobeerd de hele week. Niet gelukt. Alleen maar mannen. Het is niet voor het eerst. Uh, maar ik ben het... Uiteraard ontzettend blij mee. En we gaan het hebben over het plan van Fred Teven van vandaag. En we gaan het hebben over Moskowitz van gisteren. We gaan het hebben over die vrouwen die maar niet aan tafel te ik krijgen zijn. Okay? Ja, ik Winfried speelt het vrouwtje ja. vandaag. Dat, ja. ja. ja. Oké, okay. dat allemaal en nog veel meer. En burlnootjes hoop ik en bier en gezelligheid. Maar eerst het nieuws van half negen. Hier is Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS-journaal. De Syrische oppositie kiest begin maart een premier. Die komt aan het hoofd te staan van een voorlopige regering. Die gaat werken vanuit de gebieden die in handen zijn van de opstandelingen. Dat is in ku besloten. De coalitie van oppositiegroepen kiest de premier op 2 maart in Istanbul. De Amerikaanse overheid gaat een schadeclaim indienen tegen Lance Armstrong... wegens misbruik van overheidsgeld.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 Het is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 22 februari 2 over half 9. Het weekend is begonnen. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het in BNN Today. Wat was het de... Stop. Jazeker, iedere vrijdag sluiten we in BNN d de Nieuwsweek af. En dat doen we met uitgesproken gasten, spraakmakende onderwerpen en hele goede muziek natuurlijk. Waar hebben we het over? Nou, staatssecretaris Fred Davey, die wil dat de slachtoffers mee kunnen praten over de straf van de dader. Goed plan of zullen de slachtoffers straks alleen maar teleurgesteld raken? Daar hebben we het zo meteen over. En Moscovici had deze week alle schijnwerpers op zich gericht. En ging gisteren flink door de knieën voor de tuchtrechter. Maar is het genoeg? En wat vinden we van zijn optreden gisteren? Dat hoor je zo meteen. Presentator en Radio 6, DJ Winfried Baijens is ja. er weer. Eens, in plaats van Erik Korton. Ja, geen tattoos. Uh, dus ook iets minder gitaren. Want dat is natuurlijk Erik's zijn specialisme. En ik, uh, ja, je ziet het aan me, ik ben van de zwarte muziek. Uiteraard. Ja. Nee, maar Radio 6 zijn we nu begonnen met de zwarte lijst weer. Althans, mensen kunnen allemaal een zwarte lijstje invullen. En daar heb ik een paar platen van meegenomen. Maar wel allemaal van het uh, nieuwere genre. Nieuwere genre? Ja. Ligt er een tipje? Jamie Lardel heb ik hier liggen. Die kent denk ik iedereen wel. En ook de nieuwe Jamie Cullum. En dan denk je, Jamie Cullum misschien. Maar die Jamie Cullum heeft iets heel bijzonders gedaan. En dat is een beetje een gritty. Jamie Cullum, zoals je hem nog niet zo vaak gehoord hebt. Zwarte muziek, allemaal uitgevoerde blanken. Ja, in dit geval wel. Maar ik heb <laughs> ja. ook zeker wel een paar uh, echte zwarte plaatsen. <laughs> dat zo meteen. En Luc is er natuurlijk. En die ja. heeft weer wat moois uit het nieuws gehaald. Ja, er was deze week wat gedoe over de pr uh, prostitutiebezoek. Misschien wel meegekregen dan. Uh, sommige partijen vinden dan dat er misschien wel een Zweeds model moet komen. En uh, daarin is dan de bezoeker strafbaar en niet de prostituee zelf. Nou, dat was natuurlijk nieuws. Dat levert gewoon een paar geinige fragmentjes. Zo bijvoorbeeld deze 1 1Vandaag. Hoerenloper Gerrit Bloemen is kraakhelder over het plan positiebezoek bezoek strafbaar te stellen. Kut. Kut. Dat is duidelijk. Ja, lijkt me duidelijk, hè? Ja. <laughs> Was het er niet mee eens? Het uh, is een hele leuke reportage. Zometeen veel meer, luk, gelukkig. Sportnieuws. Ja. Roen Stomport. Goedenavond. Goedenavond. In Nederland heeft zijn eerste medaille binnen bij de WK Baanbuurrennen in Minsk. Matthijs Bugli pakt het brons op het onderdeel keirin En dus is hier Sebastian Timmerman. Hij volgt het uh, toernooi voor ons. Sebastiaan, uh, toch verrassend. Matthijs Bugli niet een heel bekende naam. Nee, nee. Het is een uh, 20-jaar jonge uh, gozer uit de buurt van Haarlem. Uh, traint de laatste jaar op Papendal. Daar is een paar jaar geleden een uh, opleidingstraject begonnen met uh, talentvolle sprinters. En hij is eigenlijk de ja, eerste exponenten van de, de, de eerste die, die een medaille je wint. Uh, maar dat had ik ook niet van tevoren verwacht. Maar wel volkomen terecht. Hij reed een heel sterk toernooi. In de eerste ronde rekende hij onder andere al af met Jason Kenny. Die naam komt dadelijk nog een keertje terug. De Olympisch kampioen op de sprint. In de tweede ronde nam hij, dat was de halve finale, nam hij heel goed het initiatief in zijn heat. Uh, werd hij tweede achter de winnaar van het Olympisch Zilver, Maximilian Levy. Mm -hmm. En in de finale trekt die, treft hij beide weer, zowel Levy als Kenny. Het was eigenlijk al wel snel duidelijk dat die twee zijn Gaan strijden om de gouden medaille. Uh, Bugli nam weer het initiatief. Uh, Kenny komt uiteindelijk in de laatste bocht om Levi heen en wint dus de gouden medaille. Uh, Levi, de Duitser moet uh, weer eens genoegen nemen met het zilver. En Bugli daarachter, ja, de uh, best of the rest, dat klinkt neerbuigend... maar ik bedoel het eigenlijk heel positief, want hij was echt uh, de beste van, uh, ja, van, ja, de, van de rest. Daar de gaan van we meer van, van. horen. gaan we meer van horen. Het uh, treedt echt in de voetsporen hiermee van, uh, van Theo Bos en Teun Mulder... die uh, vele medailles hebben behaald op de baan. Mooi, nog meer Nederlandse acties komen daar. Ja, dat nog een aantal. Uh, Wim Stroetenga deed het heel slecht op de puntenkoers. Stapte af, die, uh, die had het helemaal niet vandaag... Uh, Christian Wild reed uh, de rit in lijn, de scratch heet dat met een mooi Engels woord. Werd daar in vijfde, gokt op de sprint, maar die kwam er niet, want er waren drie dames vooruit. Nou ja, gegokt en verloren. Krijgt morgen een herkansing op de puntenkoers. En Tim Veld uh, staat na drie onderdelen van de zeskamp op de vierde plaats. Won het derde onderdeel, de afvalkoers, daar maakte hij een hoop goed. Dus... Als hij morgen een goede tweede dag heeft, kan die wellicht ook in de medailles. Uh, oh, Oké, okay. je dankjewel. Het uh, ministerie van Justitie in de Verenigde Staten... heeft zich aangesloten bij een civiele fraudezaak tegen Lance Armstrong. Dan is hij weer. De overheid is er nu toch van overtuigd... dat de onmaskerde wielrenner zich schuldig heeft gemaakt... aan misbruik van overheidsgeld. Het gaat om de periode tussen 1999 en 2004... toen de ploeg werd gesponsord door US Postal. Hoewel het hier om een civiele zaak gaat... hangt Armstrong geen gevangenis boven het hoofd, maar wel een geldboete. En dan voetbal in de hele divisie vanavond Willem 2 NEC in Tilburg viel het eerste doelpunt al na 42 seconden. Richard van der Maarden, dat betekende de 1-0 voor Willem 2. Is het daar nog steeds bij gebleven? Nee hoor, die vroege achterstand is door NEC uit Nijmegen alweer omgebogen in een voorsprong. Het staat 2-1, zojuist het doelpunt van de topscorer van NEC, Melvin Platje. Na een goede aanval van NEC over de linkerkant, Amieu legde de bal terug op de achterlijn. En uit de draaischoot Platje raak en zo leidt NEC dus in een heel koud Tilburg... waar het echt bibberen is op de tribune met 2 tegen 1. Het werd Haamhout, of het werd na 1 minuut via Haamhouds al vroeg 1-0... toen een eigen doelpunt van Tim Cornelis, heel ongelukkig, kopte de rechtsback van Willem Tweede bal achter zijn eigen doelman. En vervolgens dus NEC op voorsprong via platje. NEC dat duidelijk beter speelt dan Willem II. Het ging een kwartiertje ongeveer gelijk op. Maar inmiddels heeft NEC toch duidelijk het initiatief overgenomen. Het vindt elkaar makkelijker. Het voetbalt beter. En het leidt dan ook verdiend hier in Tilburg na 37 minuten. Ja, meer voetbal dus zometeen van Richard. Ook in langs de lijn vanaf 10 uur blikken we onder meer vooruit op de wedstrijd Feyenoord. PSV zondag cruciaal natuurlijk. Zeker voor de Rotterdammers. Ze mogen niet verliezen, zegt coach Ronald Koeman. Nou ja, als je hem niet wint, dan uh, mocht je nog het kampioenschap in, uh, in gedachten hebben... wordt dat een moeilijk verhaal, want dat is uh, heel duidelijk. <laughs> dit mag je ook al aan mij vragen, dit soort vragen. Hoor. Dan kan ik ook hetzelfde antwoord geven. Ja, ja. ja als je hem niet wint, dan win je. Hè. Het is een dierzetje. Veel meer Koeman namelijk zometeen. Om uh, tien uur langs de lijn Luc en Willemijn. <laughs> Dankjewel, Jeroen. Uh, ik zeg de eerste gast. Ja, de eerste man weet alles van Twente: wielrennen en eigenlijk alle andere sporten zo'n beetje. Wordt ook wel de iphonieën van de Streektaal genoemd. Presenteert het programma Bureau Sport natuurlijk. Prachtig programma en is elke dag zo'n beetje te zien als jakkals in de wereld uit door. Goed dat je er weer bent, Erik Dijkstra. Erik, goedenavond. Hallo. Fijn dat je er bent. Was het een mooie week voor jou? Uh, ja, heerlijk eigenlijk. Ja? ja. Wat was je hoogtepunt? Uh, nou, ik, ik, ben een, ik ben een weekje heb ik in Drenthe gezeten met mijn, uh, met mijn vriendin en met mijn dochtertje. En daar kan je geen hoogtepunt noemen. Uh, nou ja, ik heb Hudebergen gezien voor het eerste beleven. Nou, Hoe vind je dat? Bam, bam, bam. Hé, mooi. Ah, nou, Drenthe, Drenthe, Drenthe is zo rustig. Je komt totaal relaxed, kom je daar vandaan. Ja. Je relaxed en Erik Dijstra, dat past niet bij elkaar. We gaan nou. het zien, deze uitzending. Ik hoop van niet, in ieder geval. De volgende. volgende man. Rechtbankverslaggever. Werkt onder andere voor AD, ANP, RTV Noord. Zoekt nog wel eens de discussie op met collega's. Zo wordt hij op Twitter regelmatig voor daderknuffelaar uitgemaakt. Goed dat je er bent, journalist Chris Klom. Hoe vaak vandaag, Chris? Voor Ja. Nou, ik, Gek genoeg, uh, de Universiteit Groningen heeft onderzoek gedaan... naar webblogs van rechtbankverslaggevers. En daaruit blijkt dat ik vaker daders uh, negatief benader dan positief. Dus officieel wetenschappelijk bewezen, ik ben geen daderknuffelaar. Al die keren dat je dat genoemd bent, allemaal volstrekte Om juist. Ja. Onjuist. Ja. Maar ben je het vandaag ook nog, ondanks dat, nog een paar keer genoemd of niet? Uh, ja, het ja. is iedere dag raak. Als het niet op Twitter is, dan wel via de mail in, in, in bewoordingen... die ik hier niet, uh, niet zal noemen. Want uh, daar lust de honden geen brood van. Kortom, hier roept nogal wat op. Daar komt het op neer. Bewust. En daarom. Bewust. En, ja, nee, dat, dat geloven wij. Daarom zit je ook hier en dat is mooi. En zo meteen uh, hebben we het natuurlijk uh, vooral met jou over de plannen van Teven. Uh, uh, op zijn zachtste gezegd sta je niet te juichen, geloof ik, hè? Ik betrap mezelf erop dat ik de laatste tijd steeds vaker uh, verwensingen slinger richting televisie of radio. als deze man uh, zijn plannen uh, ontvouwt. Het is echt. Uh, een schande van de rechtsstaat, zo kan ik het wel zeggen. Gaan we het zo over hebben. Nog eentje hebben we er. Ja, nog eentje. En nog een Erik ook. Deze Erik is hoofdredacteur van Nieuwe Revue. Moest deze week zijn columnist Holm. Hollem? Hollem? Als ik hem Hollem ho ho noemen. Noem, als ik hem Hollem ga noemen. Willem Holleder. Ja, hoor. Ik ben wel bang om zijn naam te noemen. Willem Holleder moest hij ontslaan. Gaat hem eraan staan. En hij leeft ook nog steeds. <laughs> Erik noemen. Ja, hoi. Bedankt. Hoofdredacteur van Nieuw Review. Goedenavond. Ja, jeetje, en in één keer was hij weg. Was het moeilijk om te ontslaan? Ja, je vraagt je af of zo'n uh, slecht nieuwsgesprek, of je dat lang moet voorbereiden. Ja, uh, nou, dat... Uh, dat was, uh, het was redelijk snel duidelijk dat de verkoop niet zo ongelooflijk hoog was als we hadden gehoopt. En uh, ja, de man is rationeel, hè, dus die snapt dan dat er conc conc conclusies uh, getrokken worden. Ja, en dat heb je hem in een sms'je meegedeeld? Nee, gewoon face-to-face. -face. En hij keek me met zijn staalblauwe ogen aan en zei, nou Erik, dat is prima hoor, geen probleem. Afspraak is afspraak. Ja, dus er was niks spannends aan. Nee, nee, nee, geen, nee Geen knik in de knie nee. ook bij mij, geen zwetende oksels. Dat was gewoon een heel rustig gesprek wat dat betreft. Jij was er wel gecharmeerd van, hè andere Erik Dijkstra, van ik, de columns van Holleder Ik vond het afgelopen half jaar die column van Holleder het hoogtepunt in de Nieuwe Revue. <laughs> <nu>. Oké, <Okay>, Dijkstra <laughs> moet je uitkijken. Dat is dus even een, een hele nade onder de tafel. Nou ja, ik, ik, ik zeg wel dat ik het een leuke column vond. Oh, hè? Ja. Chris? Dat jammer dat hij weg is, Holleder? Ik vond het geen bijzonder groot schrijver. Het is natuurlijk wel apart dat hij in de, in de nieuw, nieuwe review staat... en dat hij zijn licht mag uh, laten schijnen over dingen. Maar of het nou zoveel toevoegt? Nee. Ik had wel het idee dat hij het zelf schreef. Ook in ieder geval voor een groot deel. Is dat zo? Hij nee, schreef het helemaal zelf. Ik mocht af, af en toe een keer een bijwoordje veranderen. Maar dat was het wel zo'n beetje. Ja. En je, je, je ziet het ook aan de stijl natuurlijk. Hè. Op het moment dat hij in een soort Harry Moulin achtige uh, stijl... met verwijzingen naar de Griekse mythologie zou... Uh, zijn, zijn gedachten zou neerpennen. Dan zou niemand meer geloven dat hij het geschreven heeft. Ja, je hebt boek van die Collins, bijvoorbeeld van Johan Cruijf, hè, of van, van Ja, Willem die, van en die zijn allemaal van A tot Z worden die voor hun geschreven. Hole, dan had je wel het idee dat hij zelf nog zo achter dat ding zou doen. Ja, hij is dat dan niet achter de ding. ding. Hij deed het echt met een, met een pen op een, op een los papiertje. Nou. Echt een, in een ouderwets schoonschrift uh, leefde hij dan tien papiertjes bij hem in. Maar heeft het wel iets opgeleverd qua verkoop? Ja, nee, het, het heeft in principe ons wel extra verkoop opgeleverd. En dat is allemaal hartstikke leuk. Maar we hadden vanwege het feit dat het natuurlijk ongelooflijk duur is... die man kreeg 2000 euro per week... Ja. Uh, hebben we die, die lat vrij hoog gelegd. Om te wat, ja, moest, wat moest hij halen? Ja, dat ga ik niet vertellen. Maar ja. het, we, hadden, we hebben meer verkocht, maar niet genoeg om dat te compenseren. Maar het is toch een beetje dom ook dat hij die deal heeft aangenomen. Want ik kan me voorstellen dat... Het gaat niet zo heel goed in de bladenwereld. Zo'n nee. enorme stijging kun je ook niet verwachten. Dus je weet dat je eruit ligt na een tijdje dan. Ja, maar dan had hij eigenlijk gewoon in eerste instantie een lager bedrag moeten onderhandelen. Ah, maar hij dacht, okay. ik krijg hij daar gewoon het... Ik krijg een percentage ervan. Hè. Richard van der Maade ga ik even naartoe. Want er is iets aan de hand. Willem 2 NEC. Ja, er gebeurt voldoende hier in Tilburg. NEC is op 3-1 gekomen. Een prachtige aanval van de ploeg uit Nijmegen. Afgerond opnieuw door Melvin Platje. Vooral goed werk aan de linkerkant van Ryan Kolwijk, De beste man in de eerste helft bij NEC. Legt de bal eigenlijk op een presenteerblaadje voor de topscorer van de ploeg van Alex Pastoor. En Platje buiten bereik van Mul in de verre hoek. En zo maakt hij dus alweer zijn tweede doelpunt. Van deze avond zijn we nog maar bezig in de eerste helft. En wordt Willem II eigenlijk met de minuut zwakker. En zwakker, en staat de ploeg natuurlijk ook niet voor niets. Helemaal onderaan in de Eredivisie. NEC stelt orde op zaken naar de vroege achterstand. En leidt dus nu tegen Willem II, dat onderaan staat in de Eredivisie. Met 3 tegen 1. Zet een punt achter de week kom maar om met die negers of halve negers. Ja, nou, nou, ja, nou goed, ja, ik zou het niet zo noemen. Maar ze zitten wel in uh, de plaat die we gaan draaien. En uh, de zwarte lijst, dus bij Radio 6. Deze week kon je voor het eerst uh, je lijstje inleveren. En dan gaat het over uh, zwarte muziek. Dus Radio 6 is soul en jazz. Dan moet je wel een beetje daaraan denken. Maar alles mag. En nou is er iets leuks gebeurd. State Magazine, die kent BNN zeer goed. Uh -huh. Het zijn de hiphoppers natuurlijk. En het zijn goede hiphopjournalisten. Uh, die hebben gezegd, wat is dat nou met die zwarte lijst? Daar mist een ongelooflijke delegatie uh, rappers, hiphoppers, uh, wat veel actueler is en relevanter dan al die andere platen. Die zijn er Want dat is meer soul en jazz? And... Nou nee, ze vinden gewoon dat bijvoorbeeld Jay-Z, die hebben ze dan als, als voorbeeld gegeven, dat Jay-Z erin moet staan. En nou is het heel flauw voor mij om te zeggen dat hij erin staat, maar dan met Beyoncé, eh, iets ander plaatje natuurlijk dan wat uh, Jay-Z alleen maakt. Nee. Maar uh, zij zijn actie begonnen en zij willen dat Jay-Z heel hoog in die zwarte lijst komt. Dat vind ik een heel goed initiatief, want er wordt wel eens gezeken over dit soort lijstjes natuurlijk. Dat heb je bij alle, alle, alle lijsten. Bijvoorbeeld, dat had erin moeten, dat had erin moeten. Maar zij gaan nu met z'n allen heel hard stemmen. Dus dat is een leuke actie. En ik geef ze alvast een, een handreiking, want uh, ik ben niet zo van de hip-hop, maar wel van de uh, uh, Refreshed Orchestra. En dat is een groepje uit Rotterdam. Jonge gasten allemaal en allemaal ongelooflijk fan van Jay-Z. Een van de grootste verrassingen van Noorderslag. En ze hebben een van de stukken van Jay-Z nou ja, opgepakt en, uh, en iets moois meegedaan. En dat is Rock Boys en dat is een klassieker van Jay-Z, dus laten we die gewoon luisteren. De hiphoppers die herkennen het gelijke thema. wat JC, de meeste producer, hè, dat moeten we toch nog maar even zeggen voor de mensen. Zouden er mensen zijn die JC niet kennen? Ik kijk niet, Luke, nou, met een nee, reden aan, maar... Ja. Zijn er mensen die... Oké, okay, nou, Jay-Z natuurlijk... Ik, hij is wel een paar. Levende legende. Ja. Laten we dat even duidelijk maken. En ik ben voor dat hij hoog in de zwarte lijst komt. Dus een ieder die hem een uh, warm hart toedraagt, gaat hem uh, maar in zijn lijst zetten. <lacht> um, dit zijn dan onze Refreshed Orchestra. Allemaal jonge gasten uit Rotterdam. En uh, live, echt een sensatie. We, begin... onderwerp. Ja, we beginnen met staatssecretaris Steven. Die had vandaag een plannetje en we horen presentator Felix Mulder. Slachtoffers mogen binnenkort in de rechtszaal komen... om te vertellen welke straf de dader moet krijgen. Dat schrijft staatssecretaris Steven van Justitie vandaag... op de dag van het slachtoffer aan de Tweede Kamer. Ja, dus presentator Felix Moor. Meneer ja, Teven, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Hoe moet ik me dat voorstellen? Een verdachte... laten we zeggen van mishandeling, die wordt schuldig bevonden... en dan verschijnt het slachtoffer ten tonele en die roept... 15 jaar aan TBS... Nou ja, een slachtoffer zal uh, straks zeggen wat hem of haar is aangedaan. Uh, zal zeggen zal uh, mogelijk zeggen dat hij uh, dat vindt dat de verdachte schuldig is. En zal zeggen, ik vind eigenlijk dat iemand tbs moet krijgen... die mijn uh, oorlelletje heeft afgesneden met een bierglas. Oké, okay, creepy. Anyway, slachtoffers mogen dus zeggen wat ze vinden in de rechtszaal. En nou, daar valt eigenlijk niks tegen in te brengen. Ja, nou kan je natuurlijk zeggen dat is niet de taak van het slachtoffer. Maar je kan ook zeggen dat de rechten van het slachtoffer... zijn dusdanig aangetast dat hij de ruimte moet krijgen om alles te kunnen zeggen wat hij wil. Ja, want je kan je natuurlijk zeggen. Het is wel een beetje vreemd dat het slachtoffer straks zelf mee gaat beslissen... over de straf van de dader. Maar goed, een misdaad is zelf ook een beetje vreemd. Dus nou, eigenlijk geen vraag meer. Uh, waarom zouden we in de wet, dat is natuurlijk de vraag... Uh, uh, de mogelijkheden van slachtoffers beperken? Maar dat traf, Ik traf het op. toch wel... Of... Maar traf... Ik Jongens. Maar het dus Ze zij antwoordelijk... zijn al in hun rechten... Maar nou, wat toch je wil, altijd nee, vrij. Ja? Nee, dat is. De, jongens, hallo. En um, wat meneer mm, hier H wil weten ja. is of het niet het vertrouwen in de rechters gaat. Uh, nee. Oké. Okay. Nou, dat was het. Iedereen. <laughs> Goed. Nee, en nou, naast mij zit de rechtbankverslaghever Chris Klomp. En die zegt ja, en dit is een idioot plan. Want, Chris? Nou ja, ik denk dat de heer van de TV van A tot Z gelijk heeft. Uh, alleen hij vergeet één ding. Een rechtszaak begint helemaal niet met een dader. Ik las vandaag in de Telegraaf ook zijn verhaal. En daar noemt hij ook consequent dader, dader, dader. Um, ik heb op Twitter ooit eens. Uh, Je bedoelt het begint met een verdachte? Precies. Ik heb het ooit eens aan Richard Corver, de advocaat. Uh, die daar ook voor pleit. Ge ge gevraagd: wat is nu een andere. Term, een meer juridische term van een rechtszaak. En dat is een verhoor ter zitting. En dat is ook exact waar het is. En de meeste, meeste rechtszaken beginnen met een rechter die zegt... meneer, mevrouw, uh, u bent verdacht, wij hebben nog geen oordeel... we gaan eerst kijken wat u heeft gedaan. Uh, dan is het heel gek dat daar naast een, een slachtoffer al zit te snotteren... en, en een traan verhaal houdt over... en begrijp me goed, degene is wel slachtoffer. De vraag is alleen, uh, je moet wel kijken welke dader daarbij past. En dan kun je zeggen, nou ja... Hoe vaak wordt er een vrijspraak ja, gegeven? Dus, dus jouw argument is... je weet nog niet eens of het de dader is. En dat is een beetje raar. Het is nog een verdachte. En daar, daar is dat niet passend om dan daar een straf tegen aan te gaan roepen. Dat is het eerste ja. argument. Het tweede maar argument. Ik, ik hoorde namelijk dit... dit hoorde ik vanmiddag op Radio 1. Toen hadden ze uh, uh, advocaat Knoop gebeld. En die zei hetzelfde. Ja, dat is, uh, dat is raar. Zei die, en Dus zou je bijvoorbeeld moeten, uh, eerst de rechtszaak moeten voeren... En dan bepalen of iemand een dader is. En dan vervolgens geef je het slachtoffer spreektijd. En toen uh, reageerde TV daar weer op. Zei hij, ja, dat is een mogelijkheid. Dan zijn we ook aan het onderzoeken. Misschien wil ik het ook wel op die manier inrichten. Dus dat, dat gaat hij misschien nog wel doen. Dat zou de eerste keer zijn dat hij echt iets zinnigs zegt. Ja, want het, het, dat, nou ja, ik wil niet altijd narcistisch klinken. Maar uh, op mijn webblog pleit ik daar al enige tijd voor. Splits het nu gewoon. Dat is zuiver. Eerst vaststellen de, de schuld. En dat is heel simpel. En dan maar kun je ook een week later doen vervolgens zeggen, geef dan alle slachtoffers maar alle rechten. Betaal dan als staat de advocaat betaal de schadevergoeding vooruit, vind ik allemaal prima. Maar dan is het zuiver. Dan zeg je gewoon, jij bent schuldig, daar hoort de slachtoffer ja, maar bij. Maar goed, stel, stel dus dat hij het zo gaat doen. Wat is dan, dan, dan, dan kan je zeggen, nou, een prachtig plan toch? Slachtoffer staat in zijn recht, dat wil Tevin graag. Die, uh... Ik zou als eerste Tevin omhelzen als hij dat doet. Dan maakt hij een hel, een, een Maar je, maar je zei, ik heb, ik heb nog een ander argument tegen nou ja, het grootste argument is dat wij uh, al honderden jaren de rechtspraak geïnstitutionaliseerd hebben. Als jij een, een, een ruzie hebt met je buurvrouw... dan ga je niet zeggen, nou, laat, la, laten we de buurvrouw maar beslissen wat er gebeurt. En dat is waar Teven naartoe wil. Hij wil. kijk, Het slachtoffer is wel een procespartij, maar het OM zorgt ervoor... dat het slachtoffer rechten heeft en, en wordt gehoord. En dan is het zuiver om dat uit, uit elkaar te halen. Dus we institutionaliseren al de rechtspraak... en laten we het alsjeblieft zo houden... En, trek niet dat slachtoffer de rechtszaal binnen... om daar nog met emotie die rechter te beïnvloeden. Want een heleboel rechters zeggen ook tegen mij... ja, maar wij zijn professioneel genoeg. Nou, ik heb honderden slachtofferverklaringen meegemaakt. Die gaan je echt doen merg en been. Ik geloof er niets van Dus dat jij bent rechters... bang dat de rechter... die ziet daar iemand in tranen uitbarsten vanwege een, een verkrachting bijvoorbeeld... en dat de rechter denkt, ja. die trekt zich dat aan tuurlijk, en dat mag tuurlijk. niet. Nou ja, dat mag niet, maar die, rech... die rechter moet op basis van objectieveerbare feiten... dat zeggen ze ook in het vonnis, moeten ze beoordelen of iemand schuldig is of niet. Dat is het. En als je constant tegen een verdachte zegt: wij hebben ons oordeel nog niet klaar.. maar je gaat vervolgens wel helemaal mee in een tranentrekkend verhaal van een slachtoffer. wat inderdaad ook heel erg is. dat is geen zuivere rechtspraak. Eerst maar eens kijken: wie heb je schuld? Waaraan? Dan slachtoffer. Teven zegt: van ja, er mogen geen beperkingen zijn in, in de rechten van het slachtoffer. Slachtoffer is al genoeg ellende aangedaan. Die heeft dat soms nodig. Hij zegt: er zijn voorbeelden van dat mensen daar dat over hun trauma heen helpt. Dus laat ze maar lekker spreken. Wat vinden de beide Eriken hiervan? Tegelijk ja. ook. Ja, mooi. Het is het liefst. Ja, ik vind het fantastisch als die slachtoffers... Van de nieuwe review, Erik. Ja, de ja. nieuwe review, Erik spreekt. Uh, dat slachtoffers een, een, hun verhaal mogen houden. Want dat is voor hen waarschijnlijk heel erg lauterend. Um, het enige probleem is natuurlijk wel... dat je ook een ongelijke rechtspraak krijgt. Uh, soms heb je dat... Uh, een uh, moord, uh, moord is gepleegd uh, op een uh, moeder van, uh, van zes kinderen. En uh, dat uh, wordt natuurlijk een heel in- en intrigerend verhaal. Terwijl als iemand zonder nabestaanden vermoord is... dan ja, is er eigenlijk niet echt een verhaal uh, te houden door de nabestaanden. En dat zou dus betekenen dat de eerste moord... heel veel erger bestraft zou kunnen worden dan de tweede moord. En dat is dat, maar dat, dat is dus als een rechter zich daardoor zou laten beïnvloeden. Ja, maar feitelijk ja. zou hij dus eigenlijk gewoon moeten bepalen... meneer is schuldig of mevrouw is schuldig. Dit is de straf die ik ga geven. Die vertel ik nog niet. Het kan later. En vertel nu je verhaal maar. Het verhaal is verteld Nou, op basis van mijn eerdere ervaringen geef ik dus nu die straf. Die maar niet dat er gescheiden blijft. Maar dat gebeurt al. Een rechter leest al de aangifte van, van, van iemand, van een nabestaande. Ik heb laatst nog met een rechter gesproken in een debat in Groningen. Die rechter zei ook al, ik heb dat slachtofferverklaring in wezen helemaal niet nodig. Ik kan, ik, ik kan voor mezelf op basis ja. van een aangifte, heb ik wel een heel goed beeld wat u doormaakt, wat slachtoffers doormaken. Dus het, het, het is gewoon een circus wat je in een, in een rechtszaal haalt. Maar even, want we hadden het net over dat jij heel vaak eh, of vaker, maar in ieder geval daderknuffelaar wordt genoemd. Je neemt het op voor, dat is dan het commentaar op, op Twitter vooral. Je neemt dat op voor de daders. Even vanuit, als je echt even nadenkt over wat Teve zegt, ik vind, dan is het toch ook niet zo'n heel raar idee? Hij zegt, ja, er zijn mensen die, die zijn slachtoffer en die willen daar hun, hun zegje doen. Is dat ja. nou zo? Ja, maar we hebben daar een rechtszaak niet over. Hè? Een ja, maar dit is een onzinnig idee dat een slachtoffer mee mag praten over de straf die een dader krijgt. Dat ja, toch, hij mag dat er niet over mee beslissen. Nee, nee, maar een... erover, ik zei ook erover over mee praten, maar dat is toch heel raar? Kijk, ik bedoel dat een slachtoffer in de rechtszaal zijn, zijn verhaal mag doen. Dat vind ik ook al discutaal. met Chris eens. Het gaat in eerste instantie nog om een verdachte. En als je al in een rechts... Ik heb natuurlijk niet zoveel zaken meegemaakt als jij. Maar dat zijn soms verhalen. Dat is heel heftig om te horen. En dat kan wel een rechtsgang beïnvloeden. Zeker. Maar Weet je wat het met Teven is? Die is echt, zo langzamerhand, voor mijn gevoel, de meest rechter. Rechtsbuiten van de VVD. Die had toen dus ook dat rare verhaal over het inbrekingsrisico. En dat je iemand in je huis al dood mag knuppelen of zo. Weet je wel. Dit is allemaal zo. Maar waarom, leid... waarom roept hij dit? Is dat ah, alleen ja, maar, het leidt het leidt alleen maar voor, voor de kiezers? Ja, dat gevoel is het op ik ook. Ja. En sterker nog teven. Steven is een officier van justitie. Hij heeft jarenlang als officier gewerkt. Uh, hij hoe ge het, het werkt. Ja, maar daarom hij weet, is het zo gek. Hij weet heel goed dat hij wettelijk ook voor de verdachte staat. Er zijn heel veel officieren ja. van justitie die ik in het begin hoorde zeggen. Ik sta je voor het slachtoffer, zeker. Ik sta je voor de maatschappij, maar ik sta ook voor de verdachte. En dat, moet, dat is gewoon wettelijk geregeld. En een rechter moet daar nog veel meer rekening mee houden. En die dingen zijn gescheiden hè, in Nederland. En dus daarom ook, vind ik zo gek dat hij als of, oud officier van justitie. de hele tijd als politicus op de stoel gaat zitten van een rechtspraak. Dat, dat, dat deugt eigenlijk niet. En ook weet je ook die sfeer met, met de inbrekersrisico. Hè. En daar hangt zo'n zo'n geur omheen van alsof hij zaterdagochtend langs tien voetbalkantines gaat om op te proeven wat daar, wat daar voor sentimenten mm. uh, leven, weet je wel. Ik vind dat heel raar... Uh, heel ik hoorde, ik daar, ik hoorde Hammerstein op. vanmiddag op Radio 1 en die zei die vond het sterkste argument tegen. Hij zei als Steven vijf minuten langer had nagedacht had hij gesnapt dat mensen allemaal dingen gaan roepen en dat ze dan enorm teleurgesteld worden omdat de strafmaat veel lager uitvalt. Klopt. Is ja. dat ook een belangrijk argument? Ja, natuurlijk. Ik ken ook wel slachtoffers die wel realistisch zijn, maar de meeste slachtoffers zeker van ernstige geweldsdelicten, want daar daar gaat dit, uh, deze, dit, dit voorstel om. Die, die roepen het meteen 10 jaar, 12 jaar, 20 jaar, ballen eraf. Ja, die zullen altijd teleurgesteld worden. Want omdat een rechter nu eenmaal ook kijkt... naar de gevolgen voor de dader, als het een vonnis is. dan zullen ze in teleurgesteld worden. Dus je, je, ik hoorde Teven vandaag al zeggen... ja, we moeten de teleurstelling managen. Beste Teven, als je nu gewoon het voorstel niet, niet doordrukt... dan hoef je die teleurstelling ook niet te managen. Ja, ik bedoelde, Frans, de mensen moeten begeleid worden, voor, he, voor, worden. Voor, Vooraf ja. begeleid worden, ja. In, ja. De wens van Fred Teven, of dat nou een nobel streven is of niet. Uh, toch een beetje plek geven aan een slachtoffer. en iets meer ruimte geven. en misschien iets meer naar luisteren. hoe kan je het dan wel regelen bijvoorbeeld? Nou, ik, wat ik zeg, je moet het splitsen. ga eerst maar rustig en objectiveerbaar kijken. wat de verdachte heeft gedaan. dan maak je een dader van hem een week later. met alle ega's, met, met, met de staat mag alles betalen wat mij betreft. dan heb je echt de slachtoffer. Maar dus dan dader. mag het wel. Als hij, als hij veroordeelt, hij, hij is, het is bewezen, hij is de dader. Dan mag een slachtoffer wat jou betreft ja. meer inspraak krijgen. Ja, natuurlijk. Dan mag, dan ja. En de strafmat moet al bepaald zijn. Dat is ook heel belangrijk. Exact. Ja, dat is een, ja, een plan. er anders... wordt de rechtspraak twee keer zo duur van. Ja, het gaat heel lang duren. Dat is een probleem. Ja, maar in, in andere landen wordt bijna alles al op zitting bepaald. In Duitsland, Amerika, alles getuigen. Dus wij hebben al een hele... In Nederland wordt een moord in drie uur gedaan, hè? Al dus, Chris Klomp. Uh, Steven, geen goed plan als ik de heren hier aan tafel mag geloven. Zal meteen meer wie in neemt today. Vrijdag Een mooie... Dit is Radio 1.